4 uur. Christiaan Wonenbakker met het NOS Journal. In Suriname is een lading hulpgoederen uit Nederland aangekomen. Het gaat vooral om beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes. Met een totale waarde van ongeveer 600.000 euro. De Surinaamse regering had vorige week om de hulp gevraagd. Volgende week volgt nog een zending. Dan worden onder meer 10 beademingsapparaten overgevlogen. En 50.000 coronatesten gedoneerd door het RIVM.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 Het weer. Vannacht vrijwel overal droog. Er kan wat mist ontstaan. Minima tussen 11 en 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook stapelwolken en hooguit een enkele bui. Het wordt 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. right here right now it's the JC running it into the deep house sessions with Jesse. Yeah.